Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikanen. voor het middaguur lokale tijd... beginnen met de hertelling van de stemmen voor de presidentsverkiezingen. Dat heeft de rechtbank daar besloten. Kandidaat Jill Stein van de Groene Partij... wil een hertelling in drie staten waar Donald Trump onverwacht won. En Michigan is daar één van. In Kerkdriel is vannacht na een plofkraak een winkeleigenaar mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis. Criminelen hadden het voorzien op de geldautomaat in zijn winkel. Of ze ook geld hebben meegenomen is niet bekend... Na de plofkraak brak brand uit in de winkel die oversloeg naar de panden daarnaast. De daders zijn gevlucht in een zwarte Audi. Volkswagen-importeur Pon heeft jarenlang fraude gepleegd, meldt het Financiële Dagblad. Jarenlang werden onderdelen van graafmachinefabrikant Caterpillar verkocht buiten de boekhouding om. De miljoenen euro's die daarmee werden verdiend werden uitgegeven aan Ferrari's en luxe zakenreisjes. Het kabinet wil voorkomen dat buitenlandse geldschieters extremistisch gedachtegoed in ons land verspreiden. Alle stichtingen in Nederland worden daarom verplicht om openheid te geven over hun donaties. Aanleiding is de ophef over ondoorzichtige buitenlandse steun aan Nederlandse moskeeën en islamitische instellingen. En de Italiaanse premier Renzi vertrekt. Hij zegt de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de nederlaag bij het referendum over een aantal grondwetswijzigingen... Met bijna alle stemmen geteld heeft zo'n 60% van de Italianen nee gezegd tegen zijn voorstellen. Vandaag moet de president van Italië beslissen of er in het voorjaar verkiezingen komen of dat er een zakenkabinet komt. Tot besluit het weer. Het is een zonnige dag, maar wel koud. Het wordt maximaal 4 graden vandaag. Vanavond en komende nacht gaat het weer vriezen. Min 2 tot min 8 wordt het. Morgen en woensdag wordt het een stuk zachter. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij de tunnel twee kilometer door een te hoge vrachtwagen... en daardoor is de tunnel dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.